9 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De Griekse premier Papandreou begint vandaag met de gesprekken... voor een regering van Nationale Eenheid... nadat hij gisteren een vertrouwensstemming in het parlement nipt overleefde. De regering van Nationale Eenheid moet het Europese steunpakket... voor Griekenland door het parlement loodsen. Papandreou zal eerst met de president praten... en wil daarna met de andere politieke partijen overleggen.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 als dat bijdraagt aan hun terugkeer in de samenleving en als ze het verdienen. Hun inzet en gedrag worden daarbij bepalend. Het verlof kan straks alleen in het laatste jaar voor de vrijlating worden toegekend. Nu is dat de laatste anderhalf jaar. De SP is in de nieuwste peiling van Maurice de Hond de tweede partij van Nederland geworden... met 27 zetels. Het zijn drie zetels meer dan in de vorige peiling. Die drie zetels komen volgens de Hond alle drie van de PVV als gevolg van de kwestie Mauro... BVV is tegen een verblijfsvergunning voor Mauro. De SP is voor. Het weer de dag begint bewolkt met hier en daar wat regen. Vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met een melding van het spoor. Want alle treinverkeer van en naar Schiphol is door de brandweer tijdelijk stilgelegd. Reizigers moeten daar rekening houden met meer dan een uur vertraging.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 Kijk voor het cv van Marion en voor andere kandidaten op uwv.nl 50 plus. Of bel 0900 9295, lokaal tarief. UWV, werken aan perspectief. e-matching, online dating, alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. 3,5 minuten over negen. Welkom terug bij de Nieuwsshow. Als u zich afvraagt. Ja, ik, tenminste, ik vroeg het net af, waar is toch lekker weg in eigen land gebleven? Dat is al een paar weken niet meer. Nee. Sinds de dood van Meta Vries ja. is het nog één keer door of twee keer door iemand anders gedaan. En ja. vervolgens verdwenen. We zullen ze uitzoeken. Dat maar, was trouwens een slogan die verzonnen was door Gregor Frankel frank he, die ons onlangs is ontvallen. Precies. Wat gaan we doen? Tot tien uur, over een kwartier. Steun voor het plan van bankpresident Klaas Knot. Waarin hij pleit voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. En hij wil het wel zo snel mogelijk. En daarna zware tijden voor het... Eén van de drie lidwoorden van onze taal leidt een kwijnend bestaan onder de jeugd. Ja, je gelooft het af en toe niet, maar er zijn echt serieus mensen die zich daar druk over maken. Ja, nou, dat vind ik ook heel logisch. Zo is dat. Ja. En tegen kwart voor tien spreken we met de winnaar van de vernuftelingenprijs... over de geluiddempende vloer op de binnenplaats van het Amsterdamse Scheepvaartmuseum. Maar eerst, en die geluiden worden steeds sterker... gaan we het hebben over een ophandelzijnde Oorlog. Israël, Engeland en Amerika bereiden een aanval op Iran voor... omdat ze het land ervan verdenken een atoombom te maken. Komende donderdag verschijnt er een nieuw rapport... van het Internationaal Atoomenergieagentschap over Iran. De gevolgen van een aanval op het land lijken niet te overzien. Waarom wordt er dan toch over nagedacht? Daarover praten we met de Iraanse politicoloog Peiman Javari... Die is hier bij ons in de studio. Hartelijk welkom. Maar eerst even bellen met Israël-kenner Salomon Bouwman, die op dit moment in Israël zit. Goedemorgen Salomon. Goedemorgen. Ja, waarom wil Israël juist nu overgaan tot een aanval op Iran? Nou, er wordt gespeculeerd. Er is uh, nog geen beslissing genomen, zover ik dat kan weten. Maar in de Israëlische regering is premier Netanyahu hard bezig een meerderheid te verwerven voor een mogelijke aanval op de nucleaire installaties in uh, Iran. Maar ik denk, en dat wordt in de Israëlse politiek ook ingezien, dat het niet kan gebeuren als er geen oké okay komt uit de Verenigde Staten. Maar ook daar klinken vandaag nu stemmen van uh, onbekende militairen via de media. Dat uh, het gevaar van Iran heel hoog wordt ingeschat. Dus er is een moeilijke situatie aan het staan, zowel voor Israël als voor Iran natuurlijk. Want mocht Israël aanvallen met de steun van de Verenigde Staten, dan uh, komt de situatie in het Midden-Oosten in een hele gevaarlijke fase. Dan worden alle... ...andere krachten geactiveerd. En ik denk aan Hezbollah in Zuid-Libanon... ...dat Israël bijna volledig kan bestrijken met raketten. Ook Hamas vanuit het zuiden, uit van Gaza kan dat. Je weet niet wat er gaat gebeuren met Syrië. Kortom, het wordt een hele moeilijke situatie. Maar niet alleen voor Israël, maar ook voor Iran. Want het kan uitlopen op een hele grote oorlog in dit deel van de wereld. Ja. Is dat het gesprek van de dag uh, daar in Israël? Media, gisteravond heeft premier pers nog gezegd dat er een aanval op Iran moet plaatsvinden als andere landen daarmee doen. En, en het houdt me aan. De, toen ik in Israël kwam een week geleden, toen ja, een hele grote vette kop in de kranten. En het houdt niet op, steeds meer weer Iran en dat Israël moet doen. Maar er zijn ook uh, gewoon praktische dingen gebeurd hier. Als ik het even kan vertellen, er is een grote burgeroefening geweest een paar dagen geleden. Israël heeft een balistische raket. Van 5000 kilometer lucht ingeschoten, waar een atoomkop op kan zitten. Is er een hele grote militaire manoeuvresroeve van de luchtmacht boven Italië. Dus er is wel wat aan de hand. Maar het is natuurlijk ook enorme psychologische druk op Iran. Dat de wereldgemeenschap zich kennelijk achter het Israëlische standpunt gaat stellen. En dat Iran misschien gewoon vanwege die psychologische druk en de angst moet inbinden. Om het uh, mogelijke atoomprogramma, het maken van atoombommen, uh, te stoppen. Oké, okay, ja, dankjewel uh, Salomon. Wou jij nog iets vragen, Peter? Nee. nee. We, we komen wel dadelijk bij je terug. Blijf even hangen, Salomon. Ja hoor. Ja, we gaan verder met uh, Pijman uh, Javari. Nou, u hebt meegeluisterd. Hoe ja. reëel is de dreiging volgens u? Nou, ik denk dat er twee uh, dingen aan de hand zijn. Want aan de ene kant past dit heel erg in, de, in het patroon van de Israëlische strategie van eigenlijk afgelopen 15 jaar om Iran onder druk te zetten. En Komend week komt inderdaad het uh, rapport van het internationale atoomagentschap uit. En ik denk dat het heel erg uh, te maken heeft met die druk op Iran uit, uh, op te voeren. Vanuit de VS, vanuit uh, Israël. Want ja, de afgelopen 15 jaar zijn er echt vaker uh, voorgekomen dat Israël zegt... over twee of drie jaar heeft Iran zeker kernwapens, dus moet er dit en dat gebeuren. En dat is ook zo. Wat zegt u? Dat is ook, die hebben ook die kernwapens. Of Iran dat heeft? Ja. Uh, nee, dat is helemaal onbekend. Want uh, uh, de laatste twee rapporten, veiligheidsrapporten van uh, uh, de VS... zeggen dat Iran gestopt is met haar kernwapenprogramma. Dus daar is er geen bewijs voor tot nu toe. Uh, het rapport wat komend week kan uitkomen... kan daar wel het enige bewijs misschien voor aanleveren... van dat er uh, geëxperimenteerd wordt enzovoorts. Ik denk persoonlijk zelf dat ze meer willen werken aan de capaciteit... om atoomwapens te kunnen maken dan werkelijk kernwapens te bezitten. Het rapport van die uh, commissie is gemaakt door bezoeken aan Iran te brengen. Dus ja. uiteindelijk, wat de Iraniërs wilden laten zien, hebben ze laten zien. En er zijn natuurlijk op een of andere manier wel ergens waarschijnlijk lekker geweest... en uh, papiertjes uh, uh, ja, in handen van die commissie gekomen. Ja. Maar het is natuurlijk toch niet te verwachten dat als er werkelijk op grote schaal... aan kernwapens gewerkt ja. wordt, dat dat bekendgemaakt wordt, of wel? Nee, maar dat, kijk, het, het, het punt is van het maken van kernwapens... is een zeer zeg maar, complex proces van, van technisch en industrieel enzovoorts. Iran kan tot nu toe maar tot 20% verrijken. Voor kernwapens moet je richting 90%. Dan moet je dus heel veel doen. En ook zeg maar, industrieel, als je bijvoorbeeld de raketten wil maken... de kernbommen uh, wil maken. En dat is bijna uh, niet geheim te houden. Dus op een of andere manier zou dat uitlekken. Dus het probleem is van, uh, uh, werkt Iran daar werkelijk aan mee? Of niet? Wat er wel uitlekte was ja. dat Iran een ontstekingsmechanisme heeft uh, uh, getest. En dat doe je niet uh, om, nee, het, uh, om de nee. lampen te laten branden. Nee, zeker. Nou, dat is dus het, uh, wat er gezegd wordt: dat dat in het rapport terecht kan komen komende week. Dus dat moeten we, de, de, de, de details moeten we afwachten. Maar of dat werkelijk zo is, is natuurlijk de vraag. En, en nogmaals, kijk, uh, uh, de discussie gaat nu over uh, dat Iran een existentieel gevaar zou zijn voor de VS of Israël. Uh, en dat, dat wil ik wel in twijfel trekken. Want als je kijkt naar de militaire uitgaven van Iran. Ja, Iran geeft 1,8% uh, uh, van haar bruto nationaal product uit aan uh, uh, bewapening. Israël 6,3%, Saudi-Arabië 11,2%, de VS. Ja, uh, ja 4, maar 4, procent. Maar de, ik bedoel, Iran kan weggevaagd worden nee, als hij ook maar wat zou doen. Dat klopt, omdat het natuurlijk veel te maken heeft met conventionele strijdkrachten. Een kernwapen is natuurlijk iets anders. Als ja. kernwapens inderdaad in Iran zijn en. Israël is gewoon, dat heeft men vanuit Iran ook wel uh, gefilmuleerd, in ieder geval een, een doel, of een van de doelen die Iran ja. heeft, dat er daar iets gebeurt. Nou ja, dus dan... Uh, dan is nee, het... Het, het, het is ook een zeer zorgwekkende situatie. En ik bedoel, uh, het feit dat er in het Midden-Oosten kernwapens zijn, want u moet niet vergeten dat Israël ook kernbommen heeft. Hè? En daarom denk ik ook... Als Iran tot zo'n stap over zou gaan, zou die echt vele malen weggevaagd worden. Nou, je is er al vaker een, aanval, een dreiging geweest van een aanval op Iran. Iran kon het dus ook wel zien aankomen. Maar ze hebben er niet echt iets aan gedaan om dit te voorkomen. Hebben ze er ook belang bij? Iran. Ja, of uh, nou kijk, het, het punt van Iran is dat hij uh, ja, uh, al... bij die dreiging bedoel ik ja, ja, Want want zeg maar externaliseren van de interne problemen uh, is, is uh, uh, heel erg populair bij uh, de machthebbers in Iran, want uh, daarachter kunnen ze zich schuilen en. Daarom vind ik ook de timing van dit soort oorlogstreigementen eigenlijk zeer ongunstig. Omdat Iran intern met hele grote problemen te maken heeft. Politiek staat president Ahmadinejad op zijn zwakste punt. Er is in het parlement een proces uh, tegen hem gaande om hem over uh, fraudes uh, te ondervragen. En bovendien is de economie uh, aan de rand uh, van, de, van, van de afgrond. Dus. Met die problemen is er intern heel erg druk eigenlijk op, uh, ja, op de machthebbers, ook vanuit de bevolking. En juist dit soort oorlogsdreigementen kunnen ja. Ja, hun leven rekken. Ja, die zorgen dus, ervoor dat iedereen zich weer achter de leiding schaart. Want ja, er is een grote, ja, er vijand. Is een ja. grote vijand. Ja, een grote vijand. Misschien moeten we even over naar Salomon Bouwman, toch nog in Israël. Salomon, kan jij aangeven wat op het ogenblik uh, de sfeer is, of eigenlijk het beslissingsmoment om uh, nu echt voor zoiets als een aanval op Iran, echt daar gewoon vol voor te gaan... daar voor echt voor te pleiten. Waar heeft dat mee te maken? Nou, Het moment ligt in Washington. Het is duidelijk dat de uh, Amerikaanse president Obama... niets voelt voor een nieuw militair avontuur in het Midden-Oosten tegen Iran. En ik ben er vrijwel zeker van dat als er geen toestemming komt... vanuit de Verenigde Staten, dat Israël niet op eigen kracht... en langdurige oorlog tegen Iran kan voeren... Misschien wel een bliksemactie, een vliegtuig, dat ergens wat bombardeert als een installatie. Maar dan volgt er een enorme reactie in het hele Midden-Oosten. Ik denk dat Israël erg moet oppassen. En dat wil ik erg benadrukken, deze keer vanuit Israël. Er is een enorme verdeeldheid in Israël. Een opiniepeiling wees uit dat de Israëlische bevolking verdeeld is. Maar ja, die hebben toch geen kaas gegeten van wat er echt achter de schermen gebeurt. Maar het is wel een gelijke verdeeldheid. En ten tweede vanuit het militaire establishment, dus hoge militairen in het leger, maar ook te buiten, die waarschuwen voor een actie tegen Iran. Dus er zit heel veel politiek en psychologie achter. En om nog even over te gaan tot de Verenigde Staten, daar wordt het een speelbal tussen de republikeinen en de Democraten, met het oog op de aanstaande uh, presidentsverkiezingen. Dus uh, het is een heel gecompliceerde situatie. Het moment van beslissing is naar mijn idee nog niet aangebroken en misschien breekt het ook niet aan. En dat verandert niet als er in het rapport wat aanstaande donderdag verschijnt, inderdaad letterlijk zegt dat uh, het atoomagentschap uh, gewoon bewijzen heeft dat Iran aan kernwapens bouwt. Nou ja, dat is een hele goede vraag van je. Als dat zo is, dan zal de situatie opnieuw worden heroverwogen en een beslissing worden genomen. Maar nogmaals, eh, zolang president Obama tegen is, kan ik me niet voorstellen dat premier Netanyahu op eigen kracht en eigen gezag Iran zal aanvallen. De sleuvel ligt in Washington en niet in Jeruzalem. En bij jullie uh, is de kreet, want hier in de westerse kranten, ja, dat weet jij maar altijd goed... is dat natuurlijk wel zo dat als er een aanleiding zou zijn voor een derde wereldoorlog... dat dit dan ongeveer ook wel de aanleiding zou zijn. Speelt dat in Israël? Nee, dat niet. Want waarom zou een wereldoorlog uitbreken zijn er <gacht> vaak hele moeilijke situaties geweest in de oorlog van 1973... Dat de Sovjet-Unie ook dreigde met atoomwapens en de troepen bracht naar Bulgarije om in te grijpen. Maar het blijft een lokaal conflict. Want een atoomwereldoorlog kan alleen maar uitbreken als de Sovjet-Unie, dus Rusland, en China en de andere atoommogelijkheden bij betrokken worden. Het blijft een lokale oorlog als een oorlog uitbreekt. Maar Israël, dat kan ik je verzekeren. En dat is ook wel de angst hier, wordt in zo'n oorlog als die uitbreekt, heel zwaar getroffen. Salomon Bauman, hartelijk dank. Ja, uh, Pijman uh, Javadi, wat zouden de gevolgen zijn voor uh, Iran? Stel dat dit allemaal gaat gebeuren. Nou, zeer ernstig natuurlijk. Um, ja, een aanval op uh, uh, kerninstallaties, dat heeft uh, uh, gevolgen... want uh, er komt uh, uh, uranium in de lucht en, enzovoorts. Maar ook dus politiek gezien, hè, uh, verdere militarisering in Iran zelf. En ik denk, uh, even doorgaand over wat dit met de VS te maken heeft... ik denk dat we ook een ander nieuwsbericht hierbij moeten betrekken... dat namelijk VS besloten heeft om tot eind uh, 2012 uit Irak weg te gaan. En heel veel uh, ja, oorlogsgezinde republikeinen proberen die druk ook op Obama op te voeren van... we mogen eigenlijk niet weg uit Irak, eh, troepen weg... want eh, Iran zal daar als machtsfactor overblijven. En ik denk dat het ook daarmee ontzettend veel te maken heeft. Eh, dat zie je ook met militaire opbouw in Saudi-Arabië, in Bahrein. Dat de VS probeert eh, eigenlijk ook meer troepen... bijvoorbeeld naar Kuwait over te brengen. Dus dat kan ook een element zijn om die druk op Obama op te voeren vanuit... Ja, rechtse republikeinen. Je hoort net van Salomon Bouwman dat er in uh, de Israëlische media... echt grote discussies hierover ja. zijn. Is dit ook een discussiepunt in Iraanse media? Ja, zeker. zeker. Er wordt, uh... Wat zijn de standpunten dan? Nou, uh, iedereen is natuurlijk... Uh, uh, ja, op zo'n moment gaat iedereen achter het land staan. Uh, he, er mag geen oorlog komen. En ook de bevolking. Want u moet weten dat een groot deel van de bevolking tegen het regime is. Maar ja, in oorlog, uh, Ze hebben een achtjarige oorlog met Irak meegemaakt. Uh, toen Saddam Hussein Iran binnenviel, met steun van het Westen enzovoort. Dus ja, dat zit heel erg uh, uh, nog vers in het geheugen, zeg maar. Dat willen ze niet meer meemaken. En heel veel angst uh, dus. En ja, wat je dan ook ziet is dat meteen de democratiseringsbeweging verdeeld raakt. Wat, wat, hoe moeten we hiermee omgaan? Maar is ja, kernwapens een punt in die discussie? Nee, eigenlijk niet, want uh, ja, mensen willen wel het recht hebben om kernenergie te maken. Want dat, is, dat wordt gezien als een nationale trots. Want kijk hoe ontwikkeld we zijn, hoe ver we technologisch gekomen zijn. Maar ja, niemand in Iran wil kernwapens. En uh, daar wordt ook aan getwijfeld of het land daaraan werkt eigenlijk. Kortom, het zou jou buitengewoon verbazen als uit het atoomagentschap rapport blijkt dat er daadwerkelijk wel zijn. Ja, Tot nu toe zijn er dus geen harde bewijzen geleverd, wat suggesties, en ik ben inderdaad benieuwd wat uh, het komende rapport uh, gaat, uh, gaat brengen. Maar hoe dan ook, ik denk dat de duur naar diplomatie open moet staan en uh, echt uh, Europese landen, VS en Iran om de tafel moeten gaan zitten, om hieruit te komen, want een oorlog is echt geen optie. Dus je verwacht eigenlijk niet dat er een oorlog komt? Nee, dat is ik niet, want uh, uh, uh, uh, we weten ook dat er een oorlog tegen Irak is gekomen. En uh, uh, uh, het kan raar lopen, maar ik hoop het niet. Ik denk dat niemand het hoopt. Ja, dat is... Uh, ja, we kunnen niet in, uh, in een glazen bol kijken, maar... Uh, um... Ik, ik, ik denk dat het wel spannend wordt. Wat, waar ik me zorgen over maak is. Voor, voor een deel heeft het te maken met druk opbouwen. Maar als ik zie dat twee uh, ex-Mossad-hoofden, geheime diensten van, uh, van Israël. ook waarschuwen tegen de politici: van dit moeten we niet doen. dan denk ik van hebben zij dan signalen dat. Uh, ja, Netanjahu wel uh, dit keer serieus is over een uh, uh, aanvalsplan. Bleek wel uit het verhaal van Salomon Bouwman. Ja, in ieder geval uh, uh, moeten we daar rekening mee houden. Ja. Hartelijk uh, dank uh, politicoloog Peyman uh, Javari over een mogelijke aanval op Iran. En ook Salomon Bouwman vanuit Israël. Dank jullie wel. De Nederlandse bank heeft deze week de noodklok geluid over de hypotheekschuld in ons land. En bankpresident Klaas Knot pleit ervoor om onze hypotheekschuld zo snel mogelijk omlaag te brengen. Daarom moet het kabinet per direct een begin maken met het beperken van de hypotheekrenteaftrek. Lange uitstel van hervormingen op de woningmarkt is volgens hem. Onverantwoord. Over de stellingname van knot en de noodzaak van gaan we praten met de hoogleraar Woningmarkt Johan Konijn van de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben uitgebreid rondgebeld gisteren de redactie. We hebben een paar uh, mensen uit uw sector gesproken. En die zei eigenlijk: het zal nog lastig worden om iemand uh, te vinden die het met knot eens is. Bent u in ieder geval geslaagd? Ja, dat <lacht> zijn we hier geslaagd. <lacht> maar zijn we, is dat zo? Is nou, het een redelijk uh, eenzaam ja. standpunt? Eigenlijk niet, vind ik. Er zijn al heel veel rapporten verschenen de afgelopen jaren. En al die rapporten uh, hebben een belangrijke conclusie... dat het fiscale systeem wat we nu hebben in Nederland... Uh, het beloont wanneer je zoveel mogelijk schuld hebt. Ja, maar daar wordt ook, zeg maar, niet... Uh, niet altijd, precies. Precies, dat, dat dan, is men allemaal wel eens. En dan is de belangrijke kwestie van timing. Ja. Ja. Waarom slaat hij nu alarm? Wat zegt u? Waarom slaat Knot nu... Aanladen. Nou ja, Knot die, die kijkt niet alleen naar uh, eigenaarbewoners... die met een grote schuld te maken hebben. Uh, op dit moment zijn er een half miljoen eigenaarbewoners... die een restschuld hebben, dus waar de schuld hoger is dan de waarde van de woning. Oh. Dat is het ene punt. Maar Knot kijkt ook naar de banken. En de banken die hebben wat een hele groot financieringsgat. Ze hebben veel meer uitgeleend dan ze aan spaargeld binnen hebben gekregen. Oh. En het uh, dat financieringsgat was in het verleden geen probleem... Maar met die ontwikkeling op de kapitaalmarkt uh, wordt dat uh, een groot risico. Maar uh, helpt u me even verder? Yeah. Dat, uh, dat is toch ongeveer het bestaansrecht van banken... dat ze tien keer zoveel uitlenen als dat ze binnenkrijgen? Ja, maar we hebben ook gezien dat, het niet, dat er ook grenzen zijn... aan de mate waarin banken dat kunnen doen. En wat Knot uh, heeft, uh, de vinger op heeft gewezen... is dat het voor de banken ook een steeds groter risico wordt... om zo enorm veel hypotheekschuld te hebben uitstaan bij huishoudens... Oh. Hij krijgt een storm van de kritiek over zich heen. Dat had hij kunnen verwachten. Hè? Zowel de regeringspartijen zeggen alsjeblieft niet doen. Juist nu moet er rust komen. Vereniging Eigen Huis. Uh, die zegt ook uh, nou ja, het slechtste idee dat je eigenlijk kunt hebben nu. Je, je bent gebaat bij rust op die woningmarkt. En niet nog meer onrust, want dan gaat het nog slechter. Maar ik vind een rust die leidt naar de afgrond niet zo verstandig. Uh, ik denk dat iedereen ook gebaat is bij duidelijkheid. En uh, bij uh, maatregelen die ook rekening houden met de problemen waar de koopwoningmarkt in zit. Ja. Het is onvermijdelijk dat er meer afgelost gaat worden. Dat is noodzakelijk. Je kunt wachten, maar dan zit je met een grote schuld aan het einde van de rit. Dus bewoners zouden meer moeten aflossen. En dat is ook het pleidooi van Knot geweest. Knot zegt, we zouden eigenlijk alleen maar leningen moeten verstrekken. Uh, zoals het heet annuitair waarbij je van begin af aan... Dus het gaat aflossen? niet om afschaffen van die hypotheekrenteaftrek. Het gaat uh, juist om het terugbrengen van het totale bedrag... waarover die hypotheekrenteaftrek gebaseerd is. Exact. Ja, exact. Ik heb dat opgezocht, annuïteitenhypotheek. Hm? Ik denk, weet vast niet iedereen precies wat het is. Het is een hypotheek waarbij elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen dat de totale betaling, nee luister, de totale betaling, de som van rente en aflossing, elke keer gelijk is en zodanig dat aan het einde van de looptijd de gehele hypotheeklening is terugbetaald. Precies, ja. het is toch heel simpel uit te leggen. Annuïteiten is <laughs> dat je gewoon afbetaalt en zorgt dat je inderdaad na die 30 jaar dat het eh, klaar is. Ja. ja, en dat je daarmee je risico verkleint. Uh, dat je een buffer opbouwt voor uh, als het tegenvalt met ja. de prijsontwikkeling. Dat is het enige wat hij bepleit. Dat is het wat dus hij bepleit. gaat niet over dat bekende H-woord. Uh, nee. Nee, daar gaat het niet over. En in die zin uh, is het al heel snel door politici op een verkeerde ja. manier gevreemd. Ah, dat heb ik zelf verkeerd heet. gezegd aan het begin. Ja. Eh, want ik, dat, het is wel zo dat op het moment dat je het woord maar in de mond neemt... of iets wat daarmee te maken heeft... dat mensen meteen beginnen te brullen ja. en schreeuwen, toch? Ja, ja zeker. Dat ze en wat bang zijn dat... ook heeft gezegd... dat is ook niet zo heel veel uh, in publiciteit gekomen... maar als je het rapport leest waar zijn uitlatingen op gebaseerd zijn... dan houdt u ook een pleidooi voor het definitief afschaffen van de overdragsbelasting. Ja, dus Knot die geeft aan, als mensen een woning hebben... is het verstandig om te gaan aflossen. En mensen die een woning willen kopen... moeten niet al te veel belemmeringen ondervinden. En overdrachtsbelasting is een verhuisboete. Hij is nu tijdelijk verlaagd van 6% naar 4%. Naar 2%? Sorry, 6% naar 2%. En um, die tijdelijkheid is toch wel uh, een, een risico nog voor de markt. Dus het zou heel goed zijn wanneer het permanent werd ja. afgeschaft. Ja. Maar goed, ja... Dus ze willen eigenlijk dat uh, de, de, alle hypotheken dus omgezet worden naar zo'n andersoortige zo hypotheek, zo'n annuïteitenhypotheek. Daar zodat je automatisch helemaal, aflost. Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk geweest of het ook geldt voor bestaande leningovereenkomsten. Uh, maar in ieder geval, nieuwe leningovereenkomsten. Uh, als je verhuist of als je als starter in de koopwoningmarkt komt, dat je dan een annuïteitenlening hebt. Hm. Dat is ook een voorstel wat uh, in het midden van het jaar ook al door de Rabobank is gedaan. Ja. Toen werd uh, het plan weggehoond, hè? Ja, ook toen. Uh, en ook toen vond ik dat een verstandig plan. Uh, want we kunnen gewoon niet de ogen sluiten voor de noodzaak... dat er meer afgelost gaat worden. De Pavlov reactie bij Vereniging Eigen Huis... en ook bij de, uh, de regeringspartijen ja. is eigenlijk een vrij simpele redenering... Namelijk als je nu onrust krijgt op die huizenmarkt... dat betekent dat mensen dan niet gaan kopen. Dat doen ze niet omdat ze vrezen dat... en daar worden bedragen tot 30% van de, van de woningprijzen... Uh, dat er een verlagingsprake zou zijn. Nou ja, om dat uh, uh, vlot te trekken, dat is natuurlijk wel een sterk argument. Is dat waar of is dat niet waar? Je moet niet lang onrust laten bestaan, daar ben ik mee eens. Uh, dat is heel funest. Duidelijkheid is belangrijk, maar de discussie die wordt gevoerd... Je kunt wel zeggen dat iedereen zijn mond moet houden. Nee. Maar dat is niet de realiteit. Er ligt een probleem. Er ligt een probleem bij huishoudens. Er ligt een probleem bij banken. Ja. Dat probleem negeren is niet de oplossing. Nee. Dat is niet de duidelijkheid waar iedereen op zit te wachten. Maar doe het niet op het moment dat er al zoveel onrust is. Dat is natuurlijk de bewering. Ja, maar Nogmaals, de discussie die wordt gevoerd. Knot heeft een verantwoordelijkheid om de stabiliteit van het bankensysteem uh, te behouden. En vanuit die verantwoordelijkheid zegt hij, de banken kunnen die enorme schuldenlast niet blijven torsen. En dan blijft de vraag natuurlijk of het belang waar Knot voor opkomt, namelijk het belang van de banken, wel strookt met het belang dat de individuele huizenbezitter heeft. Dat is maar de vraag natuurlijk. Ja, ik denk dat het belang redelijk parallel loopt, omdat ook de individuele huizenbezitter er geen belang bij heeft dat de banken in de problemen komen en op een gegeven moment uh, ook hun hypotheekleningen niet meer kunnen Band, verstrekken. Want dan gaat de bel opeens en dan komen ze restbedrag halen, bedoelt u? Nou ja, dan, dan ga als, de, als de bank voor, de, voor de banken het, het licht op rood komt te staan... dat ze veel minder hypotheken kunnen verstrekken... dan oh. hebben we nog veel grotere problemen. Wat het gekke is dat ze wel dat odium hebben... dat je op het hand bij een bank eigenlijk helemaal niet aan hoeft te komen voor een hypotheek... maar dat het uit de cijfers weer niet blijkt gek genoeg, hè? De, de, de, de banken die, die zijn wat terughoudend geworden met het verstrekken van hypotheken. Uh, dat, dat is zeker het geval. En ook dat weer heeft te maken met die enorme schuldenberg die ze torsen. Uh, dat kunnen ze in... Het wordt steeds lastiger voor hen om dat te dragen. Want dat moet ook weer door de banken gefinancierd worden. En, en dat probleem heeft Knotten toegebracht... dat er meer moet worden afgelost. Want als bewoners aflossen dan kunnen banken ook meer leningen verstrekken aan nieuwe starters. Uh, hij neemt dus wat dat betreft zijn verantwoordelijkheid. Dat is uh, niet in lijn met zijn voorganger, hè, Wellink. Die vond de tijd nog niet rijp om die uh, hypotheekrenteaftrek... op wat voor manier dan ook ter discussie te stellen. We hebben een kort fragment uit 2010... waarin Wellink aangeeft wat het juiste moment is... om een begin te maken met de hypotheekrenteaftrek. Is dit het ideale moment hè, uh, om aan zoiets te beginnen? Is het antwoord uh, daarop... Uh, ronduit nee. Uh, en als dan toch dit het moment zou worden uh, om een besluit te nemen... dan zou de reactie zijn, neem het besluit, uh, maar dan op een zodanige wijze... Uh, dat het niet aanvangt in, in een zwakke woningmarkt. Ja, dus het is een duidelijke koersverligging van uh, meneer Knot hè, van de Nederlandse Bank. Ja, maar dan kom ik nogmaals terug bij het punt wat we net ook bespraken. Knot bepleit niet de afschaffing ja. van de hypotheekrenteaftrek... Maar Helemaal niet. Anders is soort. ook heel duidelijk over. Hij zegt alleen, we moeten het systeem waarbij je wordt beloond... als je zoveel mogelijk schuld neemt, dat moeten we beëindigen. Want dat is niet gezond. En het beëindigen van dat systeem kun je realiseren door te zeggen... we gaan alleen nog maar leningen verstrekken waarop afgelost wordt. En dat leidt tot hogere lasten, zeker. Die aflossing moet betaald worden. Maar het is... Voor de bewoner is het geen verlies, het is een vermogensvorming. Hm. Dus het effect op de woningmarkt zou ook best kunnen meevallen... als die duidelijkheid er eenmaal wordt gecreëerd. Goed. En de mensen die dus op dit moment een hypotheek hebben... die, die zou je dat gewoon moeten laten uh, afhandelen zoals ze ja. het ooit uh, afgesproken ja. hebben. En misschien wel de mogelijkheid bieden om die lening om te zetten naar een amulitaire lening omdat ook de mensen die nu een aflossingsvrije lening hebben... daar, daar praten we dan ja, over... Ja. die gaan zich ook in toenemende mate realiseren dat het voor hen een probleem is. Precies, want straks dan is dan die looptijd voorbij. Nou, zit een, dan moeten ze hun huis uitbewijzen. Na 30 jaar oh, is er geen lems, aftrek meer. Ja. Je inkomen gaat misschien omlaag na pensioen. Dus ook die mensen realiseren zich heel wel dat aflossing... Hun eigen voordeel is. En tot slot, het vlot trekken door bijvoorbeeld inderdaad die overdragsbelasting, die nu nog 6% is, af te schaffen. Wat geldt dat de Nederlandse staat eigenlijk aan inkomsten? Nou uiteindelijk gaat het om circa 2 miljard. Dat is toch Want, geld? Dat is heel veel geld. Dat is heel veel geld. En dat is ook te, een terechte aarzeling uh, die er is uh, om dan de overdrachtsbelasting af te schaffen. Maar als je uh, aan de ene kant de overdrachtsbelasting afschaft... en aan de andere kant uh, zorgt dat mensen aflossen dan is het ook zo dat uh, de overheid minder uh, nadeel heeft van de aftrek van de rente. Dus de, nu kostte de schatkist heel veel geld ja. dat die rente kan worden afgetrokken. Ja. En als dat verminderd wordt, ontstaat er weer een voordeel ja. voor de schatkist. Juist. Helder. Uh, nou, u heeft nog een hoop collega's te overtuigen. Dat zij we in het begin al. het genoegen. <laughs> Oké, okay. u hoorde woning Mart-Johan Konijn. Het ging dus over de noodkrit van bankpresident Klaas Knot... om de hypotheek aftrek uh, te beperken. Die tekst kunnen we eigenlijk een beetje vervangen... door in ieder geval iedereen een... Uh... Annuïteit een hypotheek uh, en te En Mieke heeft glashelder uitgelegd wat dat betekent. Ja. Hartelijk okay. dank. Graag gedaan.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 Lijkt mij een mevrouw met een hoog uh, musical uh, <laughs> verleden. Ik weet het. Uh, Lana Zeldhee <laughs> heet ze Videogames heet het nummer. Het heeft het moeilijk. Het woord het. Dat blijkt uit onderzoek van enkele taalwetenschappers. Het zal nog wel een tijdje duren. maar het kan goed zijn dat het de komende eeuw uitsterft. Voor niet-moedertaalsprekers is het een van de verraderlijkste elementen van de Nederlandse taal. Hoe heeft het zover kunnen komen? We vragen het hoogleraar taalkunde. en directeur van het Meertens Instituut, Hans Bennes. Hartelijk welkom. Dag. Ja, uh, kinderen uh, beginnen met praten zonder lidwoorden. En als ze die dan wel gaan gebruiken dan is het vaak niet het. Dat klopt, hè? Nou, het is Sowieso niet, want er zijn veel meer de-woorden dan het-woorden. Dus kinderen moeten meer de-leren dan het. Uh, maar wat bleek uit ons onderzoek is uh, dat het voor kinderen wel heel erg lang duurt voordat ze de en het verschil tussen de en het geleerd hebben, tenminste als lidwoord. Want je moet alles waar het voor staat, moet je gewoon uit je hoofd leren, volgens mij, voor één moet je het uit je hoofd leren. Ik herinner me dat helemaal niet. Doen ze dat op een lage school? Nee, dat gebeurt een periode daarvoor. Dus het is taalverwerving. Je leert je taal niet op school, je leert je taal thuis tijdens het opgroeien. Maar het blijkt dat kinderen op een leeftijd, dat ze de meest ingewikkelde constructies al kunnen maken, laten we zeggen onpersoonlijke, Passieve of uh, ingewikkelde uh, uh, uh, uh, verschuivingen in het systeem. Uh, dat kunnen ze al lang als ze nog steeds aan het worstelen zijn met één uh, het het een voor één een leren van is dit een deurwoord of een hetwoord. En dat geeft aan dat het eigenlijk geen betekenis meer heeft. Maar is, is, ja. is dat dan zo? Geldt het hetzelfde voor een uh, Kinderen die de taal verwerven, hè, gewoon als ze, als ze klein zijn. Ja. En voor mensen die het Nederlands als tweede taal uh, ja. extra leren. Dat geldt voor beide groepen. Dus als je Nederlands leert, dan moet je dus die enorme reis de Breiberg van woorden... moet je indelen in de woorden en het woorden. En daar zit helemaal geen systeem in. Dus het is het konijn en de haas. Of, uh, en, en, en, en ga maar bedenken waarom dat zo is. Dat, daar zit geen, geen duidelijke reden in. Dus het is gewoon stampen. Ja. En dat is moeilijk. Nou ja, dat is natuurlijk uh, voor mensen die het Nederlands als tweede taal leren... Hmm. Moeten ze, is het stampen. Ja. Voor, uh, voor, voor mensen die de taal gewoon op een natuurlijke manier leren... is het niet stampen? Nou gaat het ja, dat, dat is nog maar de vraag. Kijk, ze moeten het ook één voor één leren. Dus je kunt zeggen dat is ook een soort stampen... alleen gaat dat op een natuurlijke manier. Ik kan me niet en... herinneren dat ik dat ooit geleerd heb vroeger. Nee, nee zo gaat het ook helemaal niet. Maar, maar het feit dat het zo lang duurt... geeft aan dat kinderen dat als het ware niet heel snel verwerven. Dus waar, bijvoorbeeld de verwerving van mannelijk-vrouwelijk in het Frans vele malen sneller gaat. Dus op twee, 3 jarige leeftijd is dat helemaal klaar. Dus dan weten kinderen of een woord een leurwoord of een rauwwoord is. Mm -hmm. uh, omdat dat ook betekenis heeft in het systeem. Dat zit veel meer... dus mannelijk vrouwelijk zit ook op de bijvoeglijke naamwoorden, zit ook op de deelwoorden. Dus dat is als het ware nog een geïntegreerd deel ja, ja. Ja, ja. Van, het, van het systeem. En bij ons is het een soort van restantje van een oud systeem. En het, maar corrigeer me me als ik het ja, hartstikke nou, fout heb, ja. was toch iets onzijdigs? En, ja. Ja, en, en wat is dat dan? Waarom is dat dan van belang? Nou, ja, vroeger, ik, dus laten we zeggen, in het oud toen waren de, de nomina waren ingedeeld in, in grammaticale klassen. Dus dan wat je nu mannelijk en vrouwelijk voor zelfstandige naam worden. En zoals in, je in het Latijn nog hebt. Zoals je in, in het, Duits. het Latijn en in het Duits. En, uh, dus dat, uh, Die systemen die waren zo, omdat dat een rol speelde in het grammaticale systeem. Maar nou verandert geleidelijk aan. Over de eeuwen verandert zo'n grammaticaal systeem. En ineens komt zo'n geslachtsonderscheid komt ergens in een hoekje te bungelen waar het. Uh, geen rol meer speelt er in het En eigenlijk ook niet toe doet. Nee, doet er eigenlijk niet toe. Ja. Er zijn een paar puntjes waarvan ik kan zeggen... Hè, je kunt, er is een verschil tussen uh, het punt en de punt. Hè, de punt is van de taart en het punt is uh, van een gesprek. En zo heb je nog een paar van die dingen waar dat onderscheid nog bestaat. Maar voor de rest is het betekenisloos. Nou, heb ik uh, begrepen dat het feit dat het ook op een andere manier gebruikt wordt... Hm. Hè, zoals... Uh, het zal nog wel een tijdje duren in ja. die constructie... dat dat ook niet meehelpt. Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Je, je kunt, je, ik bedoel, daar is een zekere het wordt ingezet voor verschillende dingen. Dat klopt. Uh, ja. uh, het het, maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld... en dat is wel interessant... Uh, je hebt tegelijkertijd, als het verdwijnt, verdwijnt dat... En dit natuurlijk ook. Dus de, wat er verdwijnt is niet hè. het. Wat verdwijnt is het grammaticale kenmerk geslacht. Dus dan wordt het, Wacht even, wat is dat en dit dan? Aanwijzende voornaam. Aanwijzende ja, voornaamwoorden. Maar, wat... maar, maar dan wordt het dus in plaats van dit meisje... wordt het ja. uh, deze meisje. En in plaats van oh. dat meisje wordt het die meisje. Hè, dus, je, dus dan krijg je dat je in het hele systeem krijgt... dan wordt het ook een mooie meisje. Want dat je daar mooi zegt... dat oh. komt omdat de, het meisje onzijdig is. Dus het is als het ware nog een stukje, stukje systeem... Dus dan krijg je als het ware dat er een aantal dingen tegelijkertijd verschuiven. Dus het is niet slordigheid, het is juist... Inventief. Maar voor je gevoel kom je dan terecht in cabaret-achtige teksten... van iemand die een inburgeringscursus heeft gedaan. Ja, dat is ook zo. Dus ik ga, ik ga het ook zeker nooit doen. Dus zo'n verandering die gaat heel geleidelijk... Eh, nee, we gaan dat niet meer meemaken. Nee. Maar goed, u zei, zei stukje, stukje systeem... Niet mooi, maar goed, dus stukje krijg je dan. dus ja. stukje, want al die al de verkleinwoorden, ja. Ja. die hebben altijd het. Dat is dan een, een, ja. een, een ijzeren wet. Nou ja. En dan krijg je dus ja. ook dus stukje Zeker. taart. Nou ja, het zou kunnen zijn dat het zich daar nog eventjes wat langer handhaaft... omdat daar een regel is en die regel is gemakkelijk te leren. Dus dat zie je ook vaak, dat uh, buitenlanders, zeker als ze zeggen, van een al uh, uh, uh, oh, heel lang in Nederland zijn... dat ze uh, overdreven veel... Uh, verkleinwoorden gebruiken. Omdat ze dan zeker weten wat het lidwoord ja. is. Is dat, is dat zo? Slim? Ja, dat ja. ja, is zo. Dat hebben wij geteld bij hoogleraren... die uh, al een tijdje in Nederland uh, waren. En die uh, in colleges geteld... of zij nou systematisch meer verkleinwoorden gebruiken... dan mensen die... Uh, dan, dan autochtone Nederlanders. En die zeggen dat... opeens het kwantumtheorietje. Uh, nou, dat lijkt me een beetje overdreven. <laughs> maar, maar als het te pas komt, dan zullen zij gauwer daar gebruik van maken... omdat dat de, de regelmatig waren bespoedigd. En het, het, ook al mensen die hier al tien jaar zijn en, en alleen maar Nederlands praten... hebben nog steeds hier moeite mee. Nou, Het uh, staat in de, de uitgave van Onze Taal... Hè? van Goh. deze maand staat er een groot artikel over dit... Uh... Ja, over dit probleem, als het een probleem is. In ieder geval wordt er wel de zorg uitgesproken over dat mogelijk verdwijnen ja. van het. En u was ook betrokken he, bij dat onderzoek. Top. Hoe hebben ze dat eigenlijk aangepakt? Hoe hebben ze het aangepakt? In dat onderzoek. Ja. Nou, wat wij gekeken hebben. Wij hebben gekeken naar verschillende groepen. Dus we wilden kijken hoe zit de flexie in het Nederlandse uh, systeem... Verbuiging, op, van, van ja. uh, Verbuiging ja. van dit moment in elkaar. Dus bij de werkwoorden en bij de bijvoeglijke naamwoorden. En toen kwamen we natuurlijk al gauw bij... hoe zit het met een mooie meisje? Wat, wat, want dan zie je dus een buigings e die ja. daar niet hoort. De regel is buitengewoon ingewikkeld. Dus, dus Ik ga nog niet uitleggen waarom dat moet. Maar we zien dat daar dus spanning gaat ontstaan. Ja. Dus een mooie meisje is hetzelfde als... De de meisje, in, in zekere ja. zin. Omdat ze al, dus toen kwamen we op dat punt. Toen hebben we gekeken bij kinderen. Hoe lang duurt het voordat ja. ze dat goed verwerven? Toen we hebben gekeken bij tweede taalverwervers. Uh, uh, waar, hebben die uh, buitengewoon veel problemen met dit aspect? En we hebben gekeken hoe het in de dialecten zit. Nou, geslacht staat in de dialecten nog heel erg stevig. Dus daar hoeven we ons nog even geen zorgen te maken. Maar in het proces van taalverwerving zien we dat dat uh, dadelijk een rol speelt. Het is natuurlijk een ontwikkeling die... Uh... In Duitsland, u noemde net al Duitsland, ja. daar heb je mannelijk, vrouwelijk, onzijdig en, ja. en meervoud, al die rijtjes, he, der, desdem, ja. die, en zo, so, das, des,dem, de, de, de, Daar is deze ontwikkeling nog eigenlijk niet eens begonnen. Nou, dat is niet waar. Oh. In, het, in het Duits van uh, laten we zeggen, het Noorden uh, is er wel degelijk hele snelle afkalving van okay. dat complexe systeem. Hè, dus alle Germaanse talen doen een beetje hetzelfde. Dus voorlopers van ons zijn het Engels en het Afrikaans. Het Oud-Engels had ook al die onderscheidingen. Is inmiddels uh, onderweg alles kwijtgeraakt. Dus je hebt alleen nog maar de en niet meer de en it of iets dergelijks mm -hmm. als uh, lidwoord. Het Afrikaans heeft het uh, in voor ons doen hele korte tijd gedaan. Laten we zeggen 200 jaar en toen was... Uh, uh, het verdwenen. Uh, dat is in taalkundig opzicht gezien tamelijk snel. En wij zijn geleidelijk aan bezig. En hoe snel dat gaat, dat is dus voor taalkundig interessant om te onderzoeken. Welke ja. factoren beïnvloeden nou zo'n proces? Hoe, hoe, ga, hoe gaat dat in zijn werk? En <clears throat> nou ja, daar hebben we dus geprobeerd uh, uh, onderzoek naar te doen. hoe dat op nu, dit moment in het Nederlands gaat. Maar is er iemand in Engeland of in Zuid-Afrika ooit ongelukkiger geworden dat dat zo gebeurd is? Nou, misschien in de tijd dat dat gebeurde, dat mensen er ongelukkig waren. Want mensen moeten namelijk, voor, tot op zekere hoogte, horen ze dus iets om zich heen... wat ze zelf niet doen. En dat is vaak ja, ja. onplezierig. Aha. En dat vinden mensen verloedering of dat vinden mensen fout. Maar op een gegeven moment... Verlies, kon, is het ook. Hè? Verlies, ja. Ja, en, en, is, ja. Is dat het? Want ik hoor Mieke ja. het zeggen, en ik hoor het u ook een paar keer zeggen... Ja. dat er een zorg is over ja. het het... Ja, dat Ik is denk zo, zo. Erg, hoezo, ja. volgens mij heb je gewoon werk nodig. Ja, nou ja, voor mij, mij nee. maakt het niet uit. Dus ik, ik word er niet ongelukkig van als uh, het verdwijnt. wel. In, in nee, helemaal niet. Maar ik Mieke wel. Maar persoonlijk ja, ga ik, ik het wel. niet doen. Ik ga niet, uh, er komt niet een moment in mijn leven, denk ik, dat, het, dat ik het uh, normaal vind om te zeggen de meisje, de paard en de konijn. Ik, ik zie mij dat nog niet nee. doen. Nee, uh, <lacht> ik ook niet. Nee. dus, dus wil zorgen in zoverre, dat er, het moet natuurlijk niet zo zijn dat er een taalpolitie komt die tegen mij zegt meneer Binnens. en nu gaat u uh, uh, de meisje zeggen, want anders dan krijgt u een hmm. gelijk. Kaart. Ja. Bedoel, de, de, maar dat zal ook niet gebeuren. Er is geen taalpolitie en laten we dat vooral zo houden. Dus wat, wat dit is, is heel geleidelijk een, een ontwikkeling. En op een gegeven moment zou het kunnen zijn dat ik mij er ook niet meer aan stoor. En maar, dat, hebben... maar we zouden toch net geconstateerd dat, dat wij dat in ons leven niet meer meemaken. Nee, nee. Want hoe lang zou dit? Stel dat dit, dit, dit, dit doorzet, hè? Ja. we moeten volgens mij actie gaan voeren. Maar waarom maak je dan nee, überhaupt nee. zorgen? Nee, ik ik niet, ik dat is, niet. is gewoon nostalgie. Dat oh, is gewoon ja. conf, conf, conservatisme is het. Ja. Maar goed, stel dat het inderdaad ja. doorgaat. Hoe ja. lang zou dat dan duren? Ik denk dat omdat dit nu uh, laten we zeggen de, de pers haalt. En mensen, en mensen realiseren zich ja. dat. Dat soort dingen doen er ietsje langer over. Dus sommige <laughs> dingen gaan heel snel. Dus bijvoorbeeld, wij zeggen nu allemaal, jij kan en jij zal. Vijftig uh, jaar geleden zei iedereen, jij kunt en jij zult. Kunt en zult zijn dus hard op weg om de... Nederlandse taal te verlaten. Maar mensen maken zich daar eigenlijk helemaal niet druk over. Dat, dat gaat geleidelijk aan en je ziet in de grammatica, dat het mag allemaal. Dus sommige dingen sluipen erin en er heeft niemand problemen mee. Hetzelfde soort verschijnsel hebben we bij hebben. Dan krijg je: ik heb, hij heb, uh, jij hebt en hij heb. Uh, hij heb vinden mensen verschrikkelijk. Dus ja. omdat hij heb verschrikkelijk is, blijft hij heb nog eventjes uh, overeind. Hij terwijl heeft... jij ja. zult is al verdwenen. Uh, uh, dus hoe snel dat gaat, is dus afhankelijk van een aantal factoren. De, uh, bijvoorbeeld de hoeveelheid mensen die Nederlands als tweede taal leren, is heel belangrijk, maar ook heel belangrijk is wat de autochtone bevolking ervan vindt. Dus hun hebben, daar heeft zelfs de minister... Uh, de vorige minister van Onderwijs... Plasterk uh, over geroepen... Ja. Dat, dat hij ervoor zal zorgen dat dat... Uh, gebeurt. niet in de Nederlandse taal zal komen. Ja. Dus bedoel, Dan hebben we wel een hele grote tegenstand. To, tot slot, is, is het altijd... eigenlijk uh, gericht op vereenvoudiging? Simpele maken? N nee, dat is, nee je, je kunt niet zeggen... per se dat het simpel maakt. Wij zitten in een systeem dat deflecteert. Dat betekent dat we dus van... een, een, een, een, een systeem waarbij heel veel... Elementen Verbu zitten. Verbuigingselementen Verbuigings in, in zo'n taal zitten. Neem talen als het fins het of Caucasische taal of taal. Je hebt gigantische hoeveelheden uh, buigingsvormen. En de Germaanse talen zitten in een proces van deflectie. Dat komt waarschijnlijk omdat wij een exporttaal zijn. Dus talen die veel geleerd worden door andere mensen. Daardoor wordt zo'n taal meer analytisch. De, analytisch is niet per se simpeler, maar het is een andere vorm. Je dus bij Engels dat wordt heel veel gesproken door mensen buiten Engeland ja. en Amerika. Ja, en dan zie je dat het op een bepaalde manier versimpelt. Ja, dat zie je voor alle talen. Dus we hebben ook onderzoek, er is ook onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld hoe het werkt met Swahili. Dat het Swahili wordt geëxporteerd. En op een gegeven moment, wordt ver, ver buiten de kern, wordt het Swahili als waar, uh, qua buiging steeds uh, uh, minder rijk. Nou, we zijn ons er in ieder geval bewust van geworden. Hartelijke dank. Het ging over het woord het, dat steeds minder wordt gebruikt in de Nederlandse taal. En taalwetenschappers vrezen. Ja, die vrezen, Peter, dat het zelfs gaat uitsterven. Maar, <laughs> maar zo vaart zal het dan van niet lopen. Wij gaan het allemaal niet meer meemaken, verwacht de hoogleraar taalkunde Hans Bennis. Hartelijk dank voor uw komst. Het zojuist gerenoveerde Amsterdamse Scheepvaartmuseum... heeft nu al een prijs binnengesleept. Deze week viel de zogenaamde vernuftelingsprijs... 2011 haar ten deel, en wel voor de geluiddempende vloer... op de met glazen koepel overdekte binnenplaats. Deze vloer die is geconstrueerd door ingenieursbureau LBP. Zeg ik het zo goed? LBP Site. Helemaal LBP Site in Utrecht. Gaan we over Nieuwe praten gein, met. Eigenlijk. Wat zegt u? Nieuwe gein. Nieuwe gein. Nou, dan gaan we dat ook ervan maken. <laughs> uh, wij praten erover, en u hoorde de stem al van Danker van Valkenburg, Senior Advisor op het gebied van akoestiek en verbonden aan het Ingenieursbureau. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Uh, nou, fijne prijs. Stond er nog wat tegenover? Een uh, prachtig uh, hardhouten uh, sculptuurtje met uh, mooie plaketten erop waarop nou, de interessante tekst staat... onzichtbare stille vloer. Nou, Volgens mij is die behoorlijk zichtbaar. Ja. En hij maakt geen lawaai, maar dat doen de vloeren niet. Nee. Wat, wat, wat was de opdracht eigenlijk? Want je moet, misschien moet ik het even schetsen voor de, de luisteraar. De, er is een prachtig oud gebouw, helemaal gerenoveerd. Ja. En daar is een, een, een glazen koepel overheen gemaakt. Over de, die de het, binnenplaats. Precies, ja. die er fantastisch uitziet, die heel groot is. Maar waar waarschijnlijk, maar dat weet u beter dan, dan wij... Een, een resonantieprobleem zich uh, zou gaan voordoen? Nou, Wij waren al als ingenieursbureau op het gebied van akoestiek... en nog een heleboel andere dingen, onder andere brandveiligheid... Uh, vanaf het begin van het ontwerp bij het Scheepvaartmuseum betrokken. jaren geleden. Oh. Uh, en toen kwam het punt van de akoestiek in de grote uh, overkapte binnenruimte. Want wat lag er op de vloer? Uh, gewoon tegels. Dat was niet monumentaal. En dat was ook de reden dat er iets aan mocht gebeuren. Want anders uh, was dat niet mogelijk geweest. Want aan de gevels mochten we helemaal niks doen. Dat ja. was het probleem. En het dak moest natuurlijk van glas zijn. Ja. Um, nou, tijdens dat ontwerpproces uh, werd dit probleem gesignaleerd dat als je zo'n binnenplaat gaat overkappen, dat het helemaal fout gaat met de akoestiek. Wat, wat, wat gebeurt er dan? Dan krijg je nagelmtijd die we hebben uitgerekend en ook gemeten voordat de vloer erin zat. van maar liefst 12 seconden. Hè? Dan hoor je dus echt het geluid 12 seconden later binnenkomen. Ja, weer? dat is uh, afschuwelijk. Een, een, een zee van geluid uh, als er maar ergens geluid wordt gemaakt. Recepties zijn niet mogelijk. Nee. Dat is uh, rampzalig. Dus uh, er kwam erop het dus... idee, zoals in oude studio's gebeurde: we gaan van die eierdozen langs de muur plakken. Maar dat zal voor een museum niet helemaal werken? Het, uh, van monumentenzorg mocht er helemaal niets aan de muren gebeuren. Dus de verzinnenlist was het. Tom Poes? En, ja, dat doen wij vaker, al meer dan 40 jaar als bureau. Uh, dus we zijn aan het En u bent de Tom Poes? Gegaan. Nou, eigenlijk een collega van mij, ah. maar die zit in het buitenland, daarom ben ik hier. Okay. Maar u weet er ook wat van, ik toch? Ik weet vrij veel van akoestiek, gelukkig. Wat, wat moest er gebeuren? Wat, uh... Nou Toen is het idee geboren om uh, iets aan de vloer te gaan doen. En ja. dat is uh, heel makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. Want die tegels bestaan of bestaan niet? Nee, er bestaat helemaal niks. Die moest u ontwerpen? Uh, We hebben dus uh, een uh, manier ontworpen, ook samen met de architect... want het moest er ook mooi uitzien. Het moest sterk genoeg zijn, het moest er zijn... Talloze eisen. Kijk, hier in de studio zitten allemaal materialen ja. die heel wat. Dit is een beetje variatie zijn. op die eierdozen. Ja, ja. ja, die zijn niet kwetsbaar. Maar een vloer is een hele andere koek. Nee, maar goed, wat, wat, wat ga dan, hoe, hoe verzin je een tegel die geluid absorbeert? Nou, aan de wanden komt het wel vaker voor dat je iets maakt met spleten ertussen. Nou, dat, dat is de basis eigenlijk. Alleen spleten ertussen, dan uh, zit je uh, op een vloer uh, met naaldhakken en ja. andere uh, vervelende dingen. Dus we hebben een, toen een vloer ontwikkeld met kleine spletjes ertussen. Want dan kan het geluid door de spleten? Ja, uh, je kunt populair zeggen het geluid wordt opgeslurpt door die spleten. Er zit een holte onder waar absorptiemateriaal in ligt. En dat is allemaal heel precies afgestemd in het laboratorium... dat het in de juiste frequentiegebieden uh, geluid absorbeert... waar het belangrijk is. Verder zit er nog een klein beetje andere absorptie in die hal... Uh, namelijk in die omloop uh, die er helemaal uh, ja. omheen ligt. Alleen dat is niet voldoende. Dat zou de nagaan naar zes seconden terugbrengen. men gof... uh, wilde ja. ongeveer de situatie zonder dak... Hebben. Ja. En, en, en wat is dan twee de resonantietijd? 2,5 seconden. 2,5 seconden, seconden, seconden is normaal. De, nou niet, ja, normaal kun je niet over praten. Maar uh, meer dan drie moet je eigenlijk niet hebben in zo'n algemene ruimte... Juist. waar ook heel veel mensen kunnen komen. Want ja, dat ja. was de bedoeling van het museum. Maar goed, stel, je kijkt onder die vloer. Ik, ik was er vorige week uh, zondag, ik heb die vloer gezien. Het zijn uh, kleine lichte tegeltjes eigenlijk geworden... waar dus kleine spleetjes uh, om, omheen zitten en uh, vierkantjes. Maar stel dat je dat nou opteelt, wat zie je dan? Het zijn elementen van 60 bij 60 met een tegelverdeling van 15 bij 15. Uh, en onder uh, zit een heel ingenieus uh, traject van holtes. Want vanaf elke spleet gaat er een, uh, uh, een wig... Uh, naar beneden, dus je hebt veel minder massa dan uh, alleen een massieve tegel. Je krijgt een soort, begreep ik, een soort uh, ja, vorm klopt. aan de on onderkant van ja. absorberend materiaal. Ja, dus je krijgt een, uh, het, waar de spleet is, is het materiaal maar heel dun om het optimale akoestische effect te krijgen. Ja. En, dat... en daaronder zit op 80 mm diepte een, een, een stalen uh, bak... waarin uh, mineraalwol uh, ligt. Uh, en dat kan allemaal schoongespoten worden... want in die uh, metalen bakken loopt het water weg... En, uh, en water, als maar het, is het is moet over... kan die tegel eruit... om het helemaal echt schoon te maken. Oh, als je het gaat schoonmaken bedoelt u dat water? Ja, ja. je kunt het gewoon spuiten de hele vloer. Was dit nou iets wat helemaal uh, ontwikkeld moest worden... speciaal voor, de, voor deze situatie in dat Scheepvaartmuseum? Of had u die technologie al een beetje klaar liggen? Nou, de akoestische principes... Uh, die uh, zijn ons natuurlijk bekend. En zoals ik zei, uh, aan landen... komen er ook regelmatig constructies voor met spleetjes. Alleen... Hier moesten die spleetjes zo dermate geminimaliseerd worden. Vanwege de naaldhakken? Alleen maar vanwege de naaldhakken? Nou ja, en, en, en andere dat uh, de spullen invallen natuurlijk. En aan de wanden neem je geen risico met te kleine speetjes. En hier moesten ze een soort risico nemen, maar dat hebben we dus helemaal eerst theoretisch benaderd en toen in het laboratorium gemeten. En met vele prototypes uh, zijn we aan En al is er geweest. nou een nieuwe tegel ontstaan... Die, uh, die een hoop problemen voor de wereld op gaat lossen? Ook voor een zaal nou, wij, in New York, York al, of weet ik van wat? Wij zijn al gevraagd bij een uh, soortgelijk project in Brussel uh, inmiddels. Ja. Dus, uh, dus kortom, maar het is, is dit een patenten kwestie of helemaal niet? Nee, dat uh, Waarom niet? is niet gedaan. Uh, dat zou aan mijn collega moeten vragen, nee, maar, dat weet ik niet. Nee, maar het is wel dermate vernieuwend... dat het daarvoor in aanmerking zou komen, of niet? Het zou heel goed kunnen, ik weet het niet. Ja. Nou ja, ze hebben niet voor niks de vernuftelingenprijs uh, uh, gewonnen. Ja, men vond het een vernieuwend idee, uh, bij, uh, want het is een prijs voor ingenieursbureaus. Ja. Uh, elk jaar uh, uh, wordt die uitgereikt. Een paar jaar geleden waren wij uh, uh, ook in de finale met een andere uh, vinding. Dus, uh, Wat voor vinding was dat? Dat was simpel gezegd een heel simpele geluidenrichter. Waarmee je bijvoorbeeld een achteruitrijalarm van een vrachtauto precies kunt richten waar het geluid naartoe moet. Ja. En dat in een elementje dat minder dan een tientje kost. Nou ja, het is een hele speciale uh, tak van, uh, van, van sport, hè? om het maar even zo te noemen, ja. dat geluid. Als je daarin gaat verdiepen, dan, uh, dan, ja, dan val je van de ene verbazing in de andere. Hè? Toch hoe mensen met akoestieken uh, bezig zijn. Want ik neem aan dat dat ene gebouw dus een totaal ander soort geluiddemping uh, uh, nodig heeft dan het andere. Elk uh, gebouw is uh, uh, verschillend. Maar het vooral zijn de gebruiken verschillend van het gebouw. Een concertzaal stelt hele andere eisen dan zo'n hal van een museum. Een hal van een museum is eigenlijk vrij makkelijk. Want daar hoeft, hoeft geen muziek gespeeld te worden. mag wel. Klinkt fantastisch. Maar het concertgebouw is natuurlijk veel kritischer qua ja. muziek. En een uh, schouwburgzaal uh, is ook weer heel anders. En uiteindelijk moet er eens een keer een goede oplossing komen voor restaurants. Want dat is een serieus probleem, natuurlijk. Dat je een hoop restaurants elkaar absoluut niet kan verstaan. Ja, uh, dat probleem uh, is makkelijk oplosbaar in principe. Als ja? je er maar van tevoren aan denkt. En als de bezettingsgraad niet te hoog is in het restaurant. Huh. Dat is juist niet. Een belangrijke niet, parameter. Niet, niet groot. Niet groot. Je zou je juist meer mensen mensenleven uh, het absorberen. Nee, dat, het geluid wat bij die mensenleven hoort. Die weegt niet op tegen die absorptie. Het geluid dat. Hier zijn we alweer een dat kwijtgeraakt. Hij zei het geluid die. Zeg ik dat? Ja, en toen dacht ik, hé, daar gaat weer zo'n dat. Dat was een kwalijke fout. Ik ben het u absoluut niet kwalijk. Nee, daar ging het me niet om. Het was omdat het even terug nog sloeg op het vooronderwerp. Hartelijk dank voor uw komst. Wij waren blij met u. U hoorde danker van Valkenburg van het ingenieursbureau... LBP-site. En dat zit in Nieuwegein. Zo is het. Naar aanleiding van de gewonnen vernuchtelingenprijs 2011 voor de geluiddempertevloer op de binnenplaats van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. En ze hadden daar meteen de ACO. Ja. Afgelopen maandag. Ja. Meteen gebruik gemaakt van die vloer. En ze konden elkaar godzijdank, verstaan. Tot over <laughs> een paar minuten. Samen thuis. Samen dros. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie, NAC Vitesse. Het is ook deze inzet en is er een volgende avond. RODA HDV. Ja, nummer 3 hoor. RKC Groningen. Kan die schieten, nee, want ze staan weer terug tot de cold En om kwart voor 9, Feyenoord NEC. En hij schiet hem, daar is hij af. NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De schoonmaakster zegt ja. Je kapster zegt nee.